8 uur. Jan van der Putten met het RG-agent doodgestoken. Ook zijn vrouw die bij de politie werkt kwam om het leven. De dader was de buurman die zou hebben gezegd dat hij handelde namens islamitische staat. Nadat hij de agent had gedood nam hij de vrouw en een zoontje van drie in gijzeling. De Franse politie viel het huis binnen en doodde de dader. Hoe de vrouw om het leven is gekomen is niet bekend. Het kind is ongedeerd. Online winkelen wordt steeds populairder. Volgens het CBS is dat goed terug te zien in het aantal webwinkels in de detailhandel. Dat is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld, tot 42 procent in 2015. Ruim 7 op de 10 Nederlanders kochten vorig jaar iets online. Er worden vooral reizen geboekt en er wordt veel elektronica gekocht. Nederlandse EasyJet-piloten die vanaf Schiphol vliegen... leggen vanochtend het werk neer. Ze staken tot twee uur vanmiddag. Onder meer omdat ze vinden dat ze te veel uren moeten vliegen... voor te weinig loon. Reizigers op Schiphol merken weinig van de actie. EasyJet zet buitenlandse piloten in. In een metrostation in Antwerpen is een overbelaste roltrap op hol geslagen. De trap draaide ineens om van richting, waardoor mensen vielen en gewond raakten. Van de 15 gewonden zijn er vier naar het ziekenhuis gebracht. Veel mensen waren op weg naar een concert van Adele in Antwerpen.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 Ex-FIFA-baas Sepp Blatter zegt dat er in het verleden is gefraudeerd... tijdens de loting van in elk geval één groot voetbaltoernooi. In een interview met een Zwitserse krant zegt hij zelf te hebben gezien... dat er werd gesjumeld, bijvoorbeeld door balletjes... die tijdens de loting worden getrokken warm of koud te maken. Blatter wil niet zeggen bij welk voetbaltoernooi hij daarvan getuige was. Het weer nog, buien, met vooral in het noorden kans op onweer... en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2. Den Bos Utrecht tussen Vechel en Waardenburg. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en Dorp, Vanaf Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Dorp, De A6 ledenstad Muiden aanschuiven in de file tussen Almere Stad en Knoop en Muidenberg. A9 ook bij Amstelveen tussen Haarlem Zuid en Aalsmeer. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen de Meren en Brug. Op de A15 door Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. In de regio Rotterdam naar Gouden op de A20 tussen de Abrechtseplein en Moordrecht. De A27, Breda richting Gorkum. De file begint bij Oosterhout en gaat door tot aan industrietrein Avelingen. En in beide richtingen bij Wassenaar loopt het vast op de N44. Dat levert ook in beide richtingen dik 10 minuten vertraging op. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig.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 I've got this to say to you, yeah, hey. girl, I want to make you sweat, sweat till it can't sweat, no.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 Laten we beginnen met even wat recht te zetten. Ja, eh, want... nee, ja, nee. <laughs> het is waren... geen vaderdag. <laughs> Luisteraars en kijkers, wisten wij al gisteren u gisteren nog te melden... dat het vandaag vaderdag was. Dus we hebben onze vaders vanmorgen eh, inderdaad gebeld... en hun prettige vaderdag gewenst. Maar nu, nu blijkt is dat pas volgende week zondag. Bij deze. <laughs> maar, bij deze. Maar ja, het is altijd vaderdag natuurlijk. Dat ja, is ja. altijd moederdag is. Maar goed, een weekje te vroeg, kan nooit kwaad, kunt volgende week nog een keer doen.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 Fireball.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 En zo zorgen wij van uh, CFM voor het zomergevoel met duellen. en Corazon. Jorde, de nieuwe single van Enrique Iglesias. Inmiddels uh, 18 over 2, tijd voor Zoffersnieuws in het kort. En we beginnen met uh, onze nieuwe zoffers uh, die vanaf 2 uh, uur uh, ons uitgenodigd hebben, Albert-Jan. Ja, geweldig initiatief, uh, luisteraars, want vandaag bent u tussen 2 en 5 van harte welkom op het terrein van de Spalier.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 Ja, die zat hem al in. Uh, op leek, leek, me cool, in. goed, speer, ja, ja, ja. ja, ja. ja Goeie versie, hè? Ja, Cracky Porter, honey, met z'n liquid spirit. Wat een lekkere yeah, muziek zo op de zondagmiddag bij CFM. Een hele goede middag, lekker met de handen klappen, hè? Ja, ja. Nou, zodat ik het CFM weerbericht voor de komende dagen... maar eerst even gaan we terug naar de familie dagen bij Max Verstappen van vorige week. Ja, en wel naar die vrijdag 3 juni. Toen waren we allemaal getuigen, u en ik... van het feit dat de twee jonge dames in het gedrang kwamen... en niet in staat waren om een handtekening van Max Verstappen te bemachtigen. Maar, niet getreurd, de gemeente Zandvoort heeft alles in het werk gezet...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 ster boven haar bed. Geweldig. Ja, goede handtekening van Max. Toch nog bij de, bij de meisjes terechtgekomen. Ja, ze ik het CfM uh, weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan wij even stiekem dansen. Doen we met deze van Tantje Lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom.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 Ik hoop dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst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 70 hoor je bij ZFM op de zondagmiddag. Sailor and Girls. Dit is ZFM Zandvoort. En met u, Omi, hier is cheerleader. When I know I is my queen, she, yeah, she is always in my corner.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 middag tussen 3 en 5 dan hoor je ze langskomen bij CFM in de Eurobreakdown. De 40 heet stits van Europa, waaronder ook deze van Koens en Discum. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur met deze van Nelly en Hatting Heer.